...met het NOS Journaal. Vanwege de Brexit krijgen de Britten vanaf volgende maand... ...hun blauwe paspoort weer terug. De afgelopen decennia hadden de paspoorten in het Verenigd Koninkrijk... ...de bekende donkerrode kaft, net als in veel andere EU-landen. De blauwe kleur kwam voor veel aanhangers van de Brexit symbool te staan... ...voor de onafhankelijkheid van het land. De rode paspoorten blijven wel gewoon geldig tot ze verlopen zijn.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 Er zijn vier wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. FC Groningen verloor thuis van VVV Venlo met 1-0... dankzij een laat doelpunt van Darfalu. Eerder vanavond won Feyenoord met 2-1 van Fortuna Sittard. Heerenveen speelde met 2-2 gelijk tegen Ado Den Haag. En FC Emmen bleef voor de negende keer ongeslagen in eigen huis... en versloeg Willem II met 2 met 4-2.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 Hernán Cataño Sábados a la medianoche Hernán Cataño In the mix, worldwide, every week Cada semana, nueva música de todo el mundo New music from around the world Resident, Hernán Cataño Solo por Metro 95.1. Sonido Urbano